Het is 1 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In het Italiaanse cruise Costa Concordia... zijn twee mensen levend aangetroffen. Het zou gaan om een man en een vrouw die ergens vastzitten op het schip. Brandweerlieden hebben contact gehad met de twee... maar hebben hen nog niet kunnen bevrijden. De Costa Concordia voer vrijdagavond bij het eiland Giglio... in de Middellandse Zee op een rots en kap zeisde. De Italiaanse kapitein van het cruiseschip is gearresteerd... en in staat van beschuldiging gesteld. En wordt verweten dat hij te veel risico heeft genomen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 In het zuiden komt in de loop van de dag de zon tevoorschijn. temperatuur ligt dan tussen 3 graden in het oosten en 6 in het westen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. Lust. Lust Zerreira groenhart. Goedenacht en wat ontzettend leuk dat je luistert. Van 1 tot 4 zit ik hier vannacht en praat ik met jou over alles wat te maken heeft met liefde, seks en relaties. En ik ga je even vertellen hoe ik aan het onderwerp voor vannacht kom. Want dan ben ik zo bezig door de week heen en dan praat ik zo met mijn Anne en met mijn Angelique. Dat zijn de twee heldinnen achter deze show. En dan bespreken we waar we het over moeten hebben. Maar soms weten we het gewoon niet zo goed en dan laten we het gewoon op ons afkomen. We kijken hoe de week verloopt en welk uh, onderwerp we tegenaan lopen. En nu stond ik vanochtend op. Ik had gisteravond tot laat gewerkt bij het programma 24-7 van BNN... het nieuwe actualiteitsprogramma om tien over elf. Ik was laat thuis. Ik had thuis een kopje thee genomen. Ik was lekker in bed gekropen bij mijn lieve vriend. En vanochtend stond ik op. Hebben we samen ontbeten? Vervolgens zijn we boodschapjes gaan doen samen. Nog even lekker op de thee gaan bij een vriendin. En ergens rond half zeven vanavond dacht ik... oh mijn god. Ik ga de show met je doen over burgerlijkheid. Want ooit was ik jong, snel, wild en rock roll, En nu geniet ik van een theetje op de bank bij een vriendin. En met mijn vriend praten over uh, het inrichten van het huis... en waar we toch wel de zomer op vakantie naartoe zouden willen. Ik denk, oké, okay, ik ga het met je hebben over die burgerlijkheid. Want uit allerlei onderzoeken blijkt dat de jeugd steeds braver en braver wordt. We kiezen steeds vaker voor de buurtbingo... in plaats van een ontzettende reef, En we genieten eigenlijk wel van die kneuterigheid. Tenminste, als ik de onderzoeken mag geloven. Ik leg het heel even bij jou neer. En ik hoop dat jij er met mij over wilt praten. Want hoe burgerlijk zijn we nou eigenlijk? En wanneer ben je dan burgerlijk? De jeugd wordt steeds braver. Is dat waar of is dat niet waar? 0800-1121. De jeugd die wordt steeds braver. Het einde van de rock'n'roll is nabij. 0800-1121 voor jouw mening of voor jouw eigen ervaring. Je kan ook even sms'en. Dat doe je naar 9090. Ik denk dan het woordje lust in, een spatie en of jij vindt dat die jeugd steeds braver wordt. Nou, straks gaan mijn vrienden in Boys Bar verder over het onderwerp die gaan te hebben over wanneer je nou burgerlijk bent. En ik ga bellen met Tim Hofman, ons nieuwe BNN-talent. Ook te zien in het programma dat we samen maken, met natuurlijk nog heel veel andere mensen, maar ook samen. Programma 24-7. Maar ook uh, groot talent op het gebied van radio en uh, naar eigen zeggen een enorme burgerlul. En dan denk jij, hoe kan een enorme burgerlul dan aan het werk raken bij BNN? Toch wel de meest rock'n'roll uh, ja, groep van Hilversum. Nou, dat gaat hij ons vertellen, wat het geheim is uh, achter zijn, uh, zijn burgerlijkheid. Maar ik hoop vooral dat jij me belt. want dat vind ik het meest gezellige. Maar voordat je me gaat bellen, wil ik je eerst even meenemen naar een tripje: een tripje naar de hemel. Ik denk vind ik wel gezellig. We vinden onszelf allemaal enorm rock en roll bij BNN. He, als er iemand van het leven kan genieten, dan is het wel een BNN'er. Maar toch blijkt in de Boys Bar van deze week dat we braver zijn dan we eigenlijk eerlijk en open over durven zijn. Burgerlijkheid, dat is het onderwerp. Ik Leslie er heel burgerlijk uitzien vandaag. Nou. Ja, maar ik ben ook heel burgerlijk. Nee, jij bent echt niet burgerlijk. Nou, ik ben wel burgerlijk. Ik ben gaan samenwonen. Alles gaat volgens plan. Ik heb een afwasmachine. Ik heb oh, een katten. Droger. Nee, ik haat katten. Oh. <laughs> nee, maar, Oké, okay, maar dan wil ik wel even de definitie van burgerlijkheid. Wat is burgerlijkheid? Ja, wanneer, ja, wanneer? Is het als je, als je opgeeft het wilde leven opgeeft? Ja, ik, de, ik vind burgerlijkheid Ja, huisje, boompje, beestje. En dat je dan niet... Uh, ja. Nou, dat je vast het patroon heel erg mainstream is. Ja, ik denk dat ja, burgerlijkheid en... voornamelijk voor, nou, betekent dat je dus. Wat de meeste mensen altijd, doen. Ja, en altijd voor de veilige, veilige ja, oplossing. Ja. Dat je kiest. eigenlijk niet. Dat je wel anders zou willen, maar dat je wat minder risico's durft te nemen. En dat je het inderdaad op safe speelt. Dat vind ik ook. Want ik ben helemaal bang om burgerlijk te worden. Ondanks mijn afwasmachine, mijn huis en mijn vrienden. Die je van ons hebt gekregen. Krijgen. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja. <lacht> nou, ik heb wel eens gehoord dat. Echt burgerlijk pas is op het moment dat je heel erg vecht tegen burgerlijkheid. Als, dus je je er van hebt. als je het heel erg niet wil zijn, dan is dat heel erg burgerlijk. Nee, maar ja, burgerlijkheid. Ik denk, als het op een gegeven moment zo wordt... dat je iedere avond ervoor kiest om naar dat plaatselijke buurtcafé te gaan... Ja, dat, dan gaat het ook alweer op, burger, op burgerlijkheid uh, lijken. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, Ik denk dat het heel erg te maken heeft met een bepaalde. Ja, dus die bepaalde routine en die maar. Sleur. Ja, een bepaalde sleur. En, ja. maar, en maar vasthouden daaraan. Ja, en ik denk dat de meeste mensen die bang zijn voor burgerlijk. gewoon bang zijn voor zichzelf en dat ze saai worden. Want ik ken ook iemand die altijd af zat te geven op mij dat ik ging samenwonen. en dat ik burgerlijk was en dat ik saai werd. En hij zat ik daar heel erg tegen af te zetten. Dat ik, ik ook echt. De namen. Dat, ja. Uh, oh, okay. ja. Iets met partyvlog. Oh ja. Maar, ja. Oh, ja. En, uh, nou ja, maar dan uiteindelijk. Ja, ik zei, wie heeft zichzelf er, er dan het meest mee? Want ik heb daar hartstikke vrede mee. En ik wil misschien ook wel inderdaad op de bank zitten s'avonds. en ja. waar gebeurde verhalen op RTL4 kijken. We willen allemaal waar gebeurde verhalen op RTL4 kijken. Maar er wordt een uh, goed onderwerp de wereld ingeslingerd... namelijk, wat is dan precies burgerlijkheid? Wat is daar de definitie van? Is dat inderdaad een afwasmachine? Zijn dat twee katten? Is het het huisje, boompje, Is het dat je nooit meer een risico durft te nemen... dat je een bepaalde sleur bent gekomen? Of is het, zoals Olaf zei... dat je eigenlijk heel bang bent om burgerlijk te zijn? Is dat het toppunt van burgerlijkheid? Ik wil het van jou weten. Wat is het toppunt van burgerlijkheid? 0800-1121. 0800-1121. Als je wil sms'en, lekker makkelijk, lekker handig, mag dat ook. Doe dat naar 9090. Het woordje lust en dan een spatie en wat voor jou het toppunt van burgerlijkheid is. Straks ga ik met Wil Berghuis, onze huisseksologe... praten over burgerlijkheid tussen de lakens. Maar eerst een man die nooit en te nimmer burgerlijk zal worden... ook al wordt hij 180 R. Kelly met zijn radio message This is a radio message To my baby And I'm begging her come back, come back, come back Come back, come back Come back I'm sorry that I made you cry I'm sorry for the rest of my life And I'm sorry that I hurt you Well, I'm sorry for Zoveel tijd sla je een krant open en dan staat daar dat verontrustende nieuws. Of ja, is het verontrustend nieuws? De jeugd wordt maar braver en braver vergeleken met onze ouders. Op onze leeftijd zijn we een beetje softies, zijn we een beetje watjes. Onze ouders die hingen veel meer in lampen, die maakten veel spannendere dingen mee. Die hadden veel meer geheimen en die hadden veel meer dat rock-and-roll leven. Tenminste, als we die onderzoeken moeten geloven. Wil Berghuis, onze vaste seksologe. Goeienacht. Ja, nacht, Hoi. Is dat zo, dat de jeugd steeds braver en braver wordt? Nou, ik, ja, mijn ervaring is op seksueel gebied dan, want dat is wat ik kan beoordelen. Uh, vind ik soms wel wel, ja. Echt waar? Ja, echt waar. Want ik zie dan die, ik zie dat heel vaak, uh, dan zie ik zo'n kop staan. En dan denk ik, nee, nee, nee, dit is zo'n soort psychologische truc... waar ze de hele tijd tegen je zeggen, je bent braaf, je bent braaf... en dat je dat op een gegeven moment me overneemt. Oké, okay, ik ben braaf, oké, okay, ja, ik ben jij. braaf. Maar jij ziet het in je praktijk. Waar zie je dat dan aan? Waar merk nou, je het aan? Ja, dan moet je eerst een beetje kunnen... Hè, het begrip uh, burgerlijkheid en braafheid... Uh, ja, betekent eigenlijk dat je aan, aan regels houdt... en uh, dat we uh, uh, bepaalde dingen gewoon niet doen, dat hoort niet. Hè, dus dat betekent, je refereert aan, aan een aantal normen en waarden... Die je belangrijk vindt. En. Uh, ja, de, daar hou je dan ook netjes aan. Dat is, dat is het brave. En uh, het burgerlijke zit hem in het feit dat het maatschappelijk. Uh, ja, zeg maar. Uh, vastgelegde normen zijn. Van. Uh, je hebt geen seks voor het huwelijk. En, uh, je hebt, uh, in je relatie uh, heb je alleen maar die seks. en niet met een ander. En alleen op die manier. en alleen op die tijd. en andere dingen, dat doe je allemaal niet. Oké, okay, we maken even een kort lijstje. Burgerlijkheid is. Uh... Geen seks wordt huwelijk, zeg je? Uh, nou, uh, dat kan een norm zijn. Dat kan een norm zijn. Hoort, hoort bij die burgerlijkheid. Oké, okay, ja. geen seks wordt ja. huwelijk. Ja. En als je dan eenmaal getrouwd bent, een beetje op gezette tijden seks en niet al te wild. Dus denk, ja. denk vooral missionaris. Ja. Burgerlijkheid is ook volgens onderzoek van de FIFA um, uh, kinderen met de bakfiets uit school halen. Oh ja ja Dat is bijvoorbeeld ook uh, uh, iets uh, wat, uh, wat geschuurd wordt onder burgerlijkheid. Onze producer Anne die knikt volmondig, ja, dat is het toppunt van burgerlijkheid. Wat, is, wat hebben we nog meer wat typisch burgerlijk is? Ja, nou, dat is toch verschillend. Want ik woon natuurlijk in de Betuwe en hier zie je helemaal geen moeders die hun kinderen met de bakfiets van school halen. Maar hier is het bijvoorbeeld weer de norm hè, dat de kinderen tussen de middag gewoon thuis een boterhammetje met kaas gaan eten en... Uh, dat, uh, en dat de moeders niet werken. En uh, zo, zo heb je denk ik in elke cultuur, in elke regio heb je uh, bepaalde normen. En als je daar uh, aan meedoet, dan, dan zit je in die burgerlijkheid. Dan, uh, nou, dan ben je gewoon een keurig nette brave burger. Ja, ja. En uh, ja, als je daarvan afwijkt, dan, uh, dan ben je toch een beetje raar. Kijk, ik, ik werk hier. Ik weet, toen wij hier kwamen, wonen tien jaar geleden. En ik ben een werkende moeder. En uh, ik deed mijn kinderen naar de overblijven. Of de haalde kinderen van school. En dat was vreselijk? Ja, dat uh, wordt hier toch nog een beetje gezien als uh, toch, oh, toen dan. Hè. Het gaat nu ook weer wat beter, maar... Uh, nou, was toen was feest. jij de vreemde eend in de bijt. Ja. En mensen was... keken jou raar aan. Jij behoorde niet bij de burgerlijke club. Nee, echt niet. Nee, ik nee. denk sowieso niet als seksoloog, hè? Nee, nou, dat moesten ze al helemaal niet weten. Oh, dus, uh... <laughs> dat hield je in het geheim. Hey, even op het gebied van, van, uh, van seks. Wat kunnen ja. we nou typisch burgerlijk noemen op het gebied van seks? Nou, ik ben seks binnen natuurlijk of seks binnen een vaste relatie. Hè, dat, dat is de norm. Van je vrijt niet met met een ander. En als je elkaar kent, hè, dan, dan doe je het ook alleen met elkaar. En uh, als je het dan doet, dan, uh, hè, dan, dan moet je ook niet al te wild doen en uh, porno kijken. Nee, dat doe je eigenlijk ook niet. Porno kijken mag niet volgens de regels der burgerlijkheid. Nee. Geen open relaties, geen geëxperimenteer, maar gewoon ja. uh, seks met twee personen binnen een vaste relatie. Recht toe, recht aan. Recht ja. toe, recht aan. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja. Ik, uh, ik heb er even een onderzoek van vorig jaar bij gepakt, van dus de FIFA. Uh, en dat onderzoek vertelt, drie kwart van de Nederlandse vrouwen is niet bang om burgerlijk te worden of te zijn. Hm. Die angst die was er wel uh, 20, 30 jaar terug, of niet? Ja, ik, ik denk het wel veel meer. Ja, Ik ben natuurlijk wat ouder, en, uh, dus ik ben opgegroeid in de jaren 70 en 80... En de jaren zestig hebben in die zin wel een trend gezet. Zo van om ook door die regels heen te breken en je eigen ding te doen, je eigen leven te leven... en je niks aan te trekken van wat je ouders vinden en wat de normen zijn. En dat is toen zo'n beetje begonnen. En dus ik heb daar zeker nog die naweeën van meegekregen. Uh, maar wat nou, was ook... bijvoorbeeld in die tijd, wat was, wat was echt een no-go van de dingen die we nu bespreken? Waarvan dacht jij toen, dat ga ik echt nooit doen? Nou ja, dat was. Ik kan me daar niet zo Omdat we al zeggen: van ja, tegenwoordig merk ik weer dat het een beetje teruggaat. Dus in die tijd kon eigenlijk alles. Ik, ik heb niet iets ervaren. Zelfs met zijn plaatje. Je kon, had je open relaties? Was dat, ja. was dat bijvoorbeeld normaler? Ja. Nou, uh, je kon gewoon met, met meerdere vriendjes uitgaan. Er werd helemaal niet zo spastisch over gedaan zoals tegenwoordig. Als ik dat uh, nu bij de jongeren zie: hè, van je hebt een vriend en dan ga je niet nog met andere vriendjes uit. Dat hoort niet en uh, hè, dat doe je niet. En daarom zei ik net al: van ik heb het idee dat het tegenwoordig weer wat, uh, wat strakker wordt. Ja, waar, dus, waar uh, dicht je dat aan toe? Waarom komt dat denk je? Ja, ik denk dat er sowieso in elke tijd uh, een beetje een soort uh, uh, zo'n jojo-effect is. Van uh, nou, de ene keer gaat het heel erg die kant op en de andere keer komt het weer terug. Dus dat zal altijd wel een beetje blijven wisselen. Dus daar heeft het zeker mee te maken. Maar ja, misschien ook uh, van uh, de, de angst voor aids ook erbij. Zeker ook ja. op het gebied van seksualiteit. Dat we daar jaren jaren toch uh... voorzichtiger geworden zijn. Ja. ja, en als je kijkt in uh, bij de nieuwe Nederlanders om maar zomaar zo zeggen, die vaak ook nog uh, belast zijn met allerlei religieuze uh, normen en waarden die uh, ja toch wat meer richting die burgerlijkheid gaan. Hè? Daar heb je strakke vaste regels dat je. Maar seksualiteit, je houdt aan één partner en ook uh, geen, niet eens uh, bijvoorbeeld met de handen mag vrijen of uh, mag masturberen. en uh, dat, dat mag allemaal niet. Dus, dus voor een deel uh, zeg je ook dat komt door, uh, door uh, de invloed van religie. Ja, ja ik wel? denk het wel. Ik denk dat dat de afgelopen jaren toch ook wel weer wat, uh, wat groter geworden is. En in Amerika heb je natuurlijk ook een hele golf uh, van uh, religieuze mensen. Dat, dat zijn dan meer de evangelische uh, mensen die dan ook uh, afspraken maken. De jongeren maken afspraken van wij hebben geen seks voor het huwelijk. Hè, die dat ook vast laten leggen in de kerk voor overstaan van iedereen. En, ja, dat is een hele grote beweging. Dus uh, daar komt wel een, een ja, daar komt een soort revival weer van de van de, de ouderen. Oh ja, oude normen op het, op het gebied van seks. Ja. Ja, nou, vannacht uh, gaan we onderzoeken samen met jou thuis uh, hoe burgerlijk we dan wel of niet zijn. Wil jou bellen we straks nog eventjes terug, want we hebben al wat luisteraarsvragen binnen. En die uh, willen we graag laten beantwoorden door jou. Mooi. Maar vooralsnog burgerlijkheid. Denk je dat we steeds burgerlijker worden? En wat vind je ervan? Is dat een goede ontwikkeling? Want is het genoeg geweest met, dat, uh, met de wilde rock'n'roll lifestyle van de jaren 80, van de jaren 70? En is dit een prachtige ontwikkeling? Of denk je terug aan die tijd en denk je, ja, dat waren de dagen. Of misschien, als je nu 20 bent, denk je balen dat ik niet in die wilde tijden geboren ben. Ik hoor het heel graag van je. 0800-1121, 0800-1121 als je me wil bellen. Je kan me natuurlijk ook even sms'en, dat doe je op 9090. Tik dan uh, het woordje lust in, uh, laat er een spatie tussen... en vertel dan wat je vindt van burgerlijkheid. Is dat goed dat we steeds burgerlijker worden... of is het eigenlijk een grote gemiste kans?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 Just like the lather say. Ooh, girl, you're so bad. Amerikaanse soul met de gouden stem Anthony Hamilton. Ik mocht hem ooit jaren terug ontmoeten voor een interview. En ik kan jullie vertellen dames en heren, dat het een grootste stem is waar je naar luistert. Maar dat die stem wel uit een mannetje van 1,58 meter kwam. Zelfs, dan ben je echt nog, nog, nog korter dan ik. Dat is heel klein. Wel een ontzettend leuke vent om te ontmoeten. Anthony Hamilton, hoor je. Anne, heb jij ja. angst om burgerlijk te zijn? Um, nee. Nee. Je moest even nadenken en toen toch een cordaat? Nee. Ja. Nee. Anne, jij bent. Ik ben daar uh, niet mee bezig. Echt laat niet? ik het zo zeggen. Nee. Jij bent de producer en uh, regisseur van deze show. Ja. Wij maken deze show elke week samen met natuurlijk de held van een technicus. We noemen hem de Brad Pitt onder de technicusmannen. Maar um, jij komt op mij over als wel een van de meest rock roll mensen die we hebben bij BNN omdat je hebt zeg maar, meer avonturen meegemaakt dan je gemiddeld in een Jackie Collins boek kan <laughs> tegenkomen. Dus ik denk, jij vindt het natuurlijk hartstikke eng om op een gegeven moment dat stempel burgerlijk te krijgen. Nee, want het, ik ben daar gewoon. Ik heb daar nog nooit over na. Weet je, alles wat ik meemaak, komt niet omdat ik het. Ik maak het niet mee omdat ik dat in scène heb gezet of zo. Ja, het overkomt je. Oké, okay, maar we moeten even. Me. Misschien dat er mensen voor het eerst meelaars. die denken: ja, maar wat heeft die Anne dan meegemaakt? Nou, je hebt natuurlijk regelmatig wat dingen verteld. Maar uh, um, je gaat vaak op, uh, op pad. En dan, en dan, nou, je durft te experimenteren. Zo vertelde je ooit openhartig in de show. dat jij samen met je vriendin. want je hebt een vriendin. Uh, een twee dames in een kroeg ontmoeten en dachten: Nou, misschien moeten we hun mee naar huis nemen en kijken wat er dan ontstaat. Ja. Dat, dat werd toen een kwartet. Ja. Daar ben je openhartig over. Dus je bent, niet, uh, je bent niet saai, laat ik het zeggen. Nee, maar ik doe niks met drugs en zo hoor. De, trouwens, dat... op het gebied van drugs ben je net als ik nee, ook een echt beetje ook een, niet blowen, een echt burger niks. Trut. Nee, oh, ik heb wel eens geblood. Ja, ja ik nooit. heb eentje gedaan. Ik vond er echt niks aan. En hard drugs, nee. Maar dat is ook weer omdat ik, kijk, als ik nou heel rock rock'n'roll of zo zou willen zijn, dan zou ik het allemaal doen. En ik heb echt genoeg, ik heb in Los Angeles gewoond. nou, er zijn echt genoeg keren in de wc daar in een kroeg geweest dat ik het aangeboden kreeg. Maar ik Het dacht, ging nooit prikkelen bij jou? Nee. nee bij nee. mij ook niet hoor, waarom bij jou niet? Omdat ik het gewoon zo'n sneu beeld vond, dat ik echt dacht, ik wil, ik wil daar gewoon niet bij horen. Bij, bij mensen die dan soort, uh, ja, een soort. Ja, een Kooksnuivend over het toilet ja, hangen. Ja, zo'n heel en, uh... blond meisje, super mooi En dan zo, uh, zo heel sneu op zo'n vies wc'tje. Dan dat maar naar binnen snuiven. Ja, ik dacht echt van. Zo, zo ben ik nou ook weer niet. Dat werkt voor jou niet. Nee. Op het gebied van seks durf je wel meer te experimenteren. Ja. Maar nu heb je laatst de ultieme act der burgerlijkheid. Uh, heb je ja. gedaan, heb je ondervonden. Onbewust weer. Want je hebt. Een huis gekocht. <laughs> Oeh. En niet realiserend dat het eigenlijk heel burgerlijk is. Nee? Nee. Ontdek je dat nu terwijl we praten of had je het toen je die sleutel kreeg... en toen zo'n makelaar ja, zo'n hand gaf en zei... nou mevrouw, dit is de eerste dag van de rest van uw leven. Ja, toen ik van de week onder de douche stond voor het eerst in mijn nieuwe huis... en dat ik dacht van... oh nee, maar als ik over twee jaar dit huis niet meer wil... ik kan niet weg zomaar. En ik hoeft... kan niet zomaar weer... Ik kan niet vliegtuig naar New York pakken en daar gaan wonen. En dat, dat komt daarvoor niet. voor je gevoel beter? Ja. ja. Wat is het toppunt van burgerlijkheid eigenlijk? Um, ja, heel veel mensen... Uh, dat komt ook binnen op de sms. Ja, we hebben een aantal sms'jes. Huisje, boompje, beestje is burgerlijkheid. Maar ja, daar is toch niks mis mee? Dat is deo uit Dongen. We hebben bezoek wat om, kwart, of wat om acht uur zou komen, maar dan pas om kwart over acht komt. En dat je daar dan boos om wordt. Dat is echt erg. En dat is het toppunt van burgerlijkheid. Dat zegt Wil uit Hengelo. En burgerlijkheid is met een vaste routine binnen je comfortzone blijven, zegt Evelien. Ja, ik had net ook een meneer aan de lijn die zei dat ook. Comfortzone de is comfort, wel een woord, hè? Maar dat vind ik dus niet... Want het is niet dat, nou, dat, dat, dat juist dat kopen is helemaal niet mijn comfortzone. Dat is Want, een soort avontuur wat je aangaat? Ja, ik vind dat een heel groot avontuur. Vind ik, ik ook, hè? Echt, mijn vriendin die deed er heel licht over. Die, die, die was echt bij het hele huiszoeker niet bij. Tot ik opeens op een moment dacht van... Wow, ik heb het nu gekocht en jij moet erbij zijn als ik het teken. Want dit is gewoon... Ons huis. Ons huis en ons leven straks. Dus ja. ik heb toen echt tegen haar gezegd van wow, dit is echt niet zomaar. Dit is iets supergroots en dit is een avontuur dat ik aanga en je moet er mee leven. Oké, okay, dus een, een huis kopen is eigenlijk niet het toppunt van burgerlijkheid. Komen we daarop terug. Wat is wel het toppunt van burgerlijkheid? Zijn dat bakfietsen? Moeders met bakfietsen? Is dat de buurt bingo? Wat is nou het toppunt van burgerlijkheid? Als je het avontuur niet meer durft aan te gaan. Ja. Vind ik ook wel mooi. mooie. Maar, ik moet maar je dan, vertellen. dan zit je toch weer, ja, dan zit je in je comfortzone. Maar ja. de, de, het heet natuurlijk niet voor niet comfortzone. Het, het kan ook heel lekker zijn in een comfortzone. Ja. Toen ik vanmiddag boodschapjes deed met mijn verkeering. En toen ik zat te kijken. Wat gaan we eigenlijk vanavond eten? En toen ik zei toen we bij de uien stonden. Oh we moeten opschieten. Want we gaan straks ook nog thee drinken bij Shamira. Vriendin van mij. Mm -hmm. toen, toen, toen was het wel even alsof ik uit mijn eigen lichaam steeg. En op mezelf keek. En dacht dit is. Dit is het toppunt van Burgheid. Maar het voelde ook wel lekker. Ja. Weet je wat ik dan denk? Ik werk dan bij BNN en bij ik voel me daar heel erg op mijn gemak. Als ik daar rondloop, dat is echt mijn comfortzone. Maar toch ik weet niet als ik erheen ga hoe mijn dag gaat lopen en wat ik weer ga meemaken. En misschien is dat het dan dat je een bepaalde onvoorspelbaarheid. Ja. Als je alles weet, als je weet van morgen ga ik met mijn vriend. Nou, zitten we weer om acht uur op de bank het journaal te kijken, dan een rode wijn. En dan gaan we wat eten. Uh, dan, s ochtends, gaan we samen even lunchen en naar werk. En dan komen we weer uit het, ons werk. En dan gaan we weer dat journaal kijken. Wijn. Dus misschien een soort routine-sleur. Ja. Een sleur en, en voorspelbaar. sleur en voorspelbaar. Dat je gewoon weet hoe je leven eruit ziet. Oké. Okay. 0800 1121 Voor jouw eigen definitie van burgerlijkheid. Is dat inderdaad een, een bepaalde sleur en een bepaalde voorspelbaarheid? Of steekt het heel anders in elkaar? Hoor ik heel graag van je. Je kan ook sms'en. Dat doe je naar 9090. Het woordje lust en spatie. En wat dan dat toppunt van burgerlijkheid is. Straks komt... Uh... Talent Tim Hofman even langs. Ja, super Ons BN-talent. Super gezellig. Die heeft yes. vast ook wat te vertellen over Burgerkijk. Want hij ziet er rock roll uit. Maar dat is een enorme burgerlul, jongen. Daar word je niet goed van. Maar Maroon 5 doen we ook even draaien. Vinden we leuk. This love. Dankjewel, Anne. Joe. Het is een hele sexy uitzending vannacht bij Lust. Want we hebben het over burgerlijkheid. En het toppunt van burgerlijkheid is... Maria? Naar mijn mening... Naar mijn mening is het toppunt van burgerlijkheid, Moet ik je even vertellen. Ik woon in Brabant. Ja. En hier in mijn streek, in mijn omgeving... wordt heel veel gefietst. Naar mijn mening is het toppunt van burgerlijkheid, die echte paren... Ja. die met z'n tweeën fietsen... want ze hebben... Allebei dezelfde fiets. Hetzelfde merk. Met dat grote verschil... dat bij de dames geen stang... en bij de heren wel een stang tussen zit. Ja. Ze hebben aan twee kanten... dezelfde fietstassen. Ze hebben hetzelfde jack aan. Alleen de damesmaat is iets kleiner... dan de herenmaat. Ik zie het helemaal voor me. En op het moment dat het regent... pas op, dan hebben ze dezelfde poncho... dezelfde kleur... En ze, fietsen. <laughs> ja, en ze fietsen achter elkaar, de heer voorop, want die vangt de wind. En de dame achter, en dat gaat de wind. door. Ik, zeg, ik ben zelf 61. Ja. 61 dus lentes, Ik wil jong. niet als jongere afgeven op de ouderen, maar dit vind ik werkelijk... Het toppunt van burgerlijkheid. in mijn directe omgeving. wat ik in de zomer bijna dagelijks zie. en iedere keer denk ik. Zo, zo, wil ik niet, zo wil ik niet worden. Nee, nee, dit is het toppunt van burgerlijkheid. Ga je nek van overeind, zo te horen. Voor mijn gevoel is dit werkelijk het toppunt van burgerlijkheid. Ik vond dat je het fantastisch vertelde. Want ik kan je vertellen, ik zit hier natuurlijk in de studio in Hulfsum. Wat op zich al een paleisje is. Heerlijk paleisje. Maar ik stond daar even met jou te kijken. Hand in hand misschien wel. Te kijken naar die twee mensen die daar voorbij fietsen. Ik zag het helemaal voor me. Nou, ik woon aan een weg waar heel veel gefietst wordt in de zomer. <laughs> Marie, wat fijn dat je even belde om te vertellen wat jou toppunt van burgerlijkheid is supermooi. Dank je wel. avond. Dank je wel, ja. Doei. Evert, het toppunt van burgerlijkheid is? Het toppunt van burgerlijkheid is als je, als je naar de Albert Heijn gaat en je ziet jonge vaders of moeders met hun kroost, hun kleine kinderen boodschappen doen. Echt vreselijk. Ja, waarom is het zo vreselijk? Nou, de, de, de, de, die kinderen gaan bleren en die staan in de weg en dan moet die moeder nog snel leven dit en dat en dus ze moeten nog afrekenen en dan moeten ze de kind onder, onder uh, uh, zussen en zo. Ik zeg van, krijg nooit kinderen, je wordt zo'n burger trut als de pers. Oké, okay, dus kinderen is absoluut de weg absoluut, naar uh, de uh, eeuwige burgerlijkheid. Ja, absoluut. Oké, okay. even een hey, dank voor het bellen, hartstikke leuk. Graag gedaan. Goed, we praten dus over burgerlijkheid. En ja, waar is onze sexiness heen? Waar is onze seksappeal heen? Daar ben ik benieuwd naar. Moeten we, uh, moeten we proberen wat meer rock en roll in ons leven te krijgen? Of is het goed dat de jeugd, dat wij als mensen steeds braver en braver worden? Ik heb een aantal sms'jes. In een tijd van groei kan heel veel jaren kan kan heel veel. Jaren 70 tot recent is een SMS. In een tijd van angst kruipt men weer naar een tijd waar alles veilig leek te zijn en dat is de komende 10 tot 15 jaar. krijg ik op de SMS. Dat is een beetje een naar vooruit. Ik krijg nog een smsje. Hi, lieve schrijder. Burgerlijkheid bestaat niet. Vijf dagen samen per week naar de kroeg. Op de hoek, samen op de bank naar Lingo kijken. Of losgaan waar dan ook. Het kan gewoon allemaal. Nou, Dan blijf ook lekker sms'en. Dat mag naar 9090. Het woordje lust, een spatie En dan wat jouw toppunt van burgerlijkheid is. Goed. Ik heb een plaatje klaarstaan. Jason ah, Mraz. I won't give up.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 Even if the skies get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up. Hij heeft ontzettend lang haar en een rocksterrenlichaam. Ja, je, weet, je weet meteen over wie ik het heb. Um, niet alleen een rocksterlichaam ook satirische humor. Hij is het grote nieuwe talent van BNN die zich onderscheiden in BNN University. Dat is het opleidingstraject van BNN. En hij is veel burgerlijker dan je in de eerste instantie zou denken. Tim Hofman. Hi. Hai, goeienacht. Goeienacht. Tim, wij kennen elkaar uh, van uh, ons programma 24 7 mm -hmm. Elke maandag en vrijdag om tien over elf uh, te zien op Nederland 3. Maar jij bent een van de nieuwste aanwinsten van BNN. En ik dacht, in deze show over burgerlijkheid moet ik je er toch even bij vragen. Ja. Want de feutjes, zoals wij jullie noemen, uh, die bij BNN University beginnen... die hebben allemaal maar één opdracht. Zo BNN mogelijk zijn, zo rock'n'roll mogelijk zijn. Ja. Drinken, uh, naar de kloten gaan, in lampen hangen op feesten. En als je dan geluk hebt, dan wordt jouw uitzonderlijk talent gezien... en dan kan je hier aan de slag. En toen dacht ik, hoe kan het? Dat dat nieuwe talent dat hier dan inderdaad aan de slag gaat, stiekem diep in zijn hart super burgerlijk is. Is het waar? Um, ja, maar ik weet niet, diep van binnen of ik nou juist heel rock en roll ben of heel burgerlijk. Maar, maar er zit een, een heel veel burgerlijkheid in mij. Ja, omschrijf eens. Nou, ik, ik, ik ben 23 en verloofd. Ja. daarmee beginnen? Ja. Ik heb mijn vriendin natuurlijk gevraagd. Ik heb ook al 6,5 jaar verkering. Ik woon in een huis wat helemaal. Helemaal wit is met frutseltjes. En, en als je binnenkomt, denk je. Oh, wat een soort meisjeslaapkamer. En dat is dan jouw huis. Nou, ja, okay. ik vind dat fijn. Nou, gefeliciteerd allereerst met de ja. verloving. Daarover straks meer. Verloven en trouwen mm -hmm. op jonge leeftijd. Maar even terug naar die begindagen van BNN. Ja. Je kwam hier werken. Ah, of ja. je werd aangenomen eigenlijk op de BNN University. Hel. En dan. Was dat de hel? Ja, man. Ik ben, ik, ik, ik ben ook niet zo BNN. Tenminste, dat dacht ik toen. Dat en, dacht je toen. Waarom dacht nou, je dat? Nou, ik, ik kwam hier op die selectiedag. 51 mensen. Iedereen was totale chaos. Iedereen was het allerleukst, allersnelst. Gebruikte zoveel drugs in het weekend. Uh, ging naar zoveel feestjes in het weekend. En ik, ja, ik drink tien bier en dan ben ik twee dagen ziek. <laughs> zo is nu. Ja. Daarom klinkt je stem zo uh, medium. Ja. Nee, maar, maar bij wijze van spreken, weet je wel. Dus en ik dacht van, ja, wat doe ik hier? Ik moet eigenlijk gewoon, als ik echt iets ooit in tv wil doen, wist ik ook nog niet zeker, dan moet ik eigenlijk gewoon naar de VPRO of zo, weet je wel. En toch ben je er doorheen gekomen. Ja. Hoe kwam dat dan? Ik denk... Kijk, maar jullie... Nee, ik ook niet, maar daarover zelfs meer. Nee, Het idee van rock'n'roll van heel veel mensen is... ieder weekend helemaal aan gort gaan, of door de week zo. Drug, seks, rock'n'roll, het cliché. Ik heb ook een heel ander idee over. Rock -roll. Ik heb het heel vaak met mijn vrienden over. want het is bij ons een issue al. Of we tieners zijn. We willen allemaal rockster worden. We willen allemaal rockster. Ja. en Snel en wild. Ja. Wat is jouw definitie van rock en roll? Nou, mijn definitie van rock en roll is iedere dag opstaan. En denken de tyfus. Ik ga precies doen waar ik zin in heb. En uiteindelijk doe ik dat nu. En, en, en, en. Um... Dat is, dat is. Dat, maar Je... dat is mijn definitie van rock en roll. Ik ben hier binnen binnengelopen. En ik dacht, ja, jullie kunnen hoog of laag springen. En, uh, en dit en dat. Uh, pff, ja, ik uh, doe het gewoon wel zo. En uh, hoe was zo? Nou, gewoon. Zoals ik er zin in had. Dus, dus ja, die drugs, een dikke lul en al het stoeren en, en, en zo ver gaan voor een tof filmpje... of, of totaal bij je eigen grens gaan. Ja, dat... Weet je wel? En er wordt ook gezegd van... jezus, je bent echt best wel een beetje een burgerlul. zeg dacht ik, ja. Dat ben je ook okay. op je 23 jaar. Prima. Maar uiteindelijk... Uh, ik doe nu iedere dag waar ik zin in heb. En dat, ik kan dat omdat ik een bepaald fundament heb gelegd. Dus ik, ik heb het heel fijn met mijn vriendin. Ik heb een heel rustig fijn huis... En daaromheen, want je, je, dit is nou wat je zegt. Ik ben op internet, ik ben echt een beest gewoon. Ja, want je, ik, ik sloop je... alles wat los en vast ja. ik, ik, ik, ik schrijf teksten waar echt naar... Uh, de uh, honden geen brood van lust. Nee, ik denk het ook niet. En ik, ik kan echt over de scheef gaan, maar... Maar ik moet zeggen dat ik dat heel leuk vond. Want wij, uh, wij werden dan uh, nog niet zo lang geleden collega's. En het is ook een beetje die, die feuten die hier binnenkomen. Die denken, ik moet van alles de overtreffende trap zijn. Ja. Eigenlijk iedereen die hier het pan binnenstapt... denkt ja. soms, oké, okay, het is BNN. Ik heb er een beeld bij. Ik, ja. moet, nu, ik moet nu met de parachute van het dakterras en laten mm. zien... En, woe, en alles is gek. En ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel leuk vind... dat er een ontzettend getalenteerde... want dat moet er ook bij gezegd worden. Je bent natuurlijk niet voor niets uit die 51 mensen gekozen. Burglul bij ze. En ik herken me daar ook wel een beetje in. Want ja. ik ging spuiten en slikken presenteren. Ik moest op kantoor komen bij de directeur... En die zei, luister, er is een plek vrij bij spuiten en slikken. Vind je dat leuk? Ik zeg, ik vind dat hartstikke leuk. Hij zegt, gebruik je drugs? Ik zeg, niet echt. <laughs> Drink je veel? Nou, soms in het weekend. En hoe zit het met seks? Vroeg hij. En toen moest ik met mijn huiskleur blozen. Dus dat, is, dat was mijn beginstadium. Ja, natuurlijk... dat wist ik ook niet. Ja, en toen ging ik spuiten en slikken doen. En toen, heel zachtjes, een beetje als een soort hertje, als een soort bambi, als een maklammetje ontdekte ik zo die wereld van seks. Heel veel gekke dingen gedaan. Toch ook wel erotisch gemasseerd. En ik heb gemodderworsteld met Nicolette. Nou, Noem het allemaal maar op. De raarste dingen. Ja, echt, het schiet nu al Maar dat krijg je bij. wel oprechte televisie van. Ja, maar, maar dat drugs is altijd... Ik ben toch altijd een soort magie geweest, nog gebleven in drugs. Nooit harddrugs geprobeerd. Kan niet. En uh, van blowen word ik al een, een halve gehol. Dus, dus ik vind het leuk om te horen dat je niet aan, die, uh, aan dat beeld hebt willen voldoen. Ja, Zo heel ik, knapachtig. Ik, ik weet. Kijk, de, ik, we hebben bij BNN, of gaan we het daar niet over hebben, we, het programma spuit en slikken, maar uiteindelijk alle gezichten van BNN zijn antihelden. Ja, dat is het leuk. We zijn allemaal antihelden. Allemaal waarschijnlijk vroeger ook een keer gepest, weet je wel. En... In elkaar hm. geslagen. Ja, ja. Ik denk kijk. Sophie niet hoor, in elkaar geslagen. Dat denk ik niet. Nee, maar, maar Sophie is ook geen kwaadaardige totaalmalloot. Weet je wel? Nee. Die, uh, die, oh. Maar het is, wel, het is wel leuk. We hebben het nu over BNN, maar ik denk dat... Het gaat natuurlijk breder dan dat. Wat is rock'n'roll? Wanneer ben je nou burgerlijk? Wanneer ben je nou niet burgerlijk? Jij zegt rock'n'roll dat is uh, opstaan en altijd... De hele tijd doen waar je zin in hebt. Dat, dat vrijheid. Dat is voor mij... Want ik ben er heel lang naar op zoek geweest. Mag ik het best weten. Want ik sta ook vanaf mijn veertiende op het podium met gitaren en dingen. Ik heb het ja, je allemaal zet, wel, ja, ja, meegemaakt. Ja, bentje het wel. hele verhaal. Ja, ja gewoon, gewoon alles wat erbij komt kijken. Tussen de snuivende mensen toen ik vijftien was, weet je wel. Maar ik denk niet dat dat rock roll is. Uiteindelijk houdt ook niemand het lang vol, weet je wel. Ik nou helemaal ja, brood kon het, want Keith die was die ging ook goed. Ja, maar die gaat ook goed, omdat hij het kan betalen. Hè? Ja, dat maakt ook wat groot. Oké, okay, rock en roll is ook op je 23 ste je vriendin ten huwelijk vragen. Ja. Hoe, hoe deed je het? Oh, en maak me trots, hè? Ja, ik ga dit nu op de radio vertellen. Ik heb, um, <lacht> ik heb alle clichés uit de kast getrokken. Oh ja. Ja, Ik heb alles wat ik normaal in dagelijks leven doe te buiten gelaten. Dus alles met tv, gedichten, taal en, en de lolligste zijn heb ik niet gedaan. Ik heb het hele huis uh, omgebouwd tot een soort paleisje met heel veel kaarsjes en wit en harten en bloemen... en zo'n spoor door het huis. Echt? Ja, echt als in de films. En toen, ik doe mijn ogen dicht, wacht. En toen, er moet hier eigenlijk een prachtig muziekje onder. Beetje romantisch, ja, beetje zoals dit. Ja, dit is oké. En toen? Nou, toen het was oudejaarsavond. En ik had ooit tegen mijn vriendin gezegd... voor 2012 ben jij verloofd. Zij wilde het ook heel graag. En toen dacht ze, ja, die had de moeder al tien keer opgegeven. En toen, uh, het, toen hebben we samen een, een avond doorgemaakt. Die details uh, bespaar ik even. Toen op een gegeven moment, uh, want ik ga, de, bij elk hoofd en, en, en na een voorgerecht zaten cadeautjes. En bij de laatste cadeautje zei ik, wacht, ik mis er nog eentje. Toen ben ik even naar de slaapkamer gelopen. Toen kwam ik terug. Toen draaide ze gewoon en toen zat ik op één knie. Nee. Ja. nee. En wat zeg je dan? Toen heb ik haar uitgelegd waarom ik eigenlijk gewoon 80 met haar wilde worden. En en dat wist ik ook al toen ik 17 was. Oh. En, uh, maar welke woorden spreek je dan uit? Ik, ik weet het niet meer zo goed. Tel! Nee, maar jij zei. Ja, nou, ik zei. Nee, ik heb gewoon verteld wat ik van haar vind. Waarom? En. en um, ja, welke woorden. Ja? Ik, ik, ik, ik weet het niet zo goed meer. Ik was. Zo, ik, het is echt. Weet je, ik had nog liever. Dat David de Dam had gebeld zegt maar Matthijs is ziek. We hebben iedereen gebeld. Kan jij doen vanavond? Dat had ik, ik oké <laughs> gevonden. Was dan dan, ja, dat was nog relaxter geweest. Dat was echt dan relaxer dan dat. dan dat. Echt niet normaal. En, ja. dat, ik, de, dus, de zenuwen, je hart de, klopt je, uit je keel. Nou, ja, echt niet oké okay, hoor. Yes. Dat is echt mee ik het meest spannend ook ooit gedaan heb Nou kan je nagen. Burgelijkheid ten top. Ik vind ja, het ja, fantastisch. Dus wanneer it. gaat het gebeuren? Weet ik nog. Ongeveer? Nee, ja, ik denk zomer 2013. Zomer 2013. Tim, we gaan je nog vaak terug horen hier in de studio. Ja, ik hoop En haal het. ons een beetje op de hoogte. Ja. En mijn, mijn verkering luistert ook, dus... Ben jou verloofd? Ik hoop dat je hem geïnspireerd hebt met dit mooie verhaal. spoor door het huis. ga <lacht> ervoor. Tim, dank je wel. We zien en horen je snel weer in de studio. Doei. En ik wil het van jou horen. Wat is nou de definitie van rock'n'roll? Tim, die gooi dat even op als onderwerp. Ik denk dat is een goede vraag. Wat is de definitie van rock'n'roll volgens jou? En wat is de definitie dan van burgerlijkheid? Jij mag het tegen me zeggen. Jij mag het helemaal zelf invullen. 0800 1121. Of je kan ook even sms'en. Dat is lekker makkelijk, hè? Dat doe je naar 9090. Het woordje lust, en spatie en dan jouw definities. Burgelijkheid is een bakfiets in Schiebroek. Afzender Natasha. Natasja, dankjewel voor je sms. Burgelijkheid is voor mij iets te vaak de woorden gezellig of heerlijk gebruiken. Daar krijgt Rolf de kriebels van. Nou, Rolf, fijn dat je dat even sms'te. En burgelijkheid is ieder ander jouw normen, waarden en smaak opleggen. Groetjes Hans. Hans, dankjewel voor je sms'jes. We hebben het vannacht. Over een ontzettend sexy onderwerp, namelijk burgerlijkheid. Want ik las zo af, of ik lees zo nu en dan in de kranten, dat de jeugd steeds burgerlijker en burgerlijker wordt, steeds braver. En ik denk, daar ga ik met jou over praten in lust. En uh, nou ja, het eerste uurtje zit er alweer op. Ik ben er natuurlijk tot vier uur bij, hè. Maar het gaat hartstikke snel. Ik zie je na het nieuws en dan praten we verder. En... <laughs>